slachtoffers gemaakt en is verward aan het SARS-Virus -SARS dat zo twee, in 2003 zo'n 8000 mensen het leven kostte. Het weer? Morgen eerst regen of motregen. Het is waterkoud. Het wordt 7 tot 10 graden. Later op de dag wordt het vanuit het Noordwesten droog en dan klaart het op bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO Dit is de nacht Met Renze Klamer Goedenavond en uh, mooi dat u luistert naar Dit is de nacht van 12 november 2013 We zijn alweer beland in het uh, derde uur van het programma En in het uur praten we nog steeds over racisme Bij ons in de studio zit net als in het vorige uur uh, Marjan Bolsma Zij is teamleider preventie bij Radar, antidiscriminatiebureau en Zini Ustiel, hij is maatschappijhistoricus aan de Erasmus Universiteit. En we zijn nog lang niet uitgepraat over het racistische, al dan niet klimaat in Nederland. Over uh, toch maar even ook weer de Zwarte Pieter discussie over de uitspraken die Lodewijk Asser, vicepremier, gistermiddag deed. En dit is de dag op basis van het rapport van de Raad van Europa over hoe racistisch wij zijn als Nederland. Uh, het BNN-experiment, dat komt er ook nog eens bij voor afgelopen week. Waarin er een onderscheid werd gemaakt tussen blauwe en bruine ogen. Uh, was dat een realistische weergave van wat racisme eigenlijk doet met mensen? We gaan er allemaal achter komen, het komende uur. En ook voor u is er nog wel ruimte ergens om te bellen. Dat kan via 0800 1121. Alsof het, alsof het nog niet genoeg is, hebben we ook nog weer muziek van Flip Norman. Uh, die laat toch een ontzettende indruk achter hier in de studio, uh, denk ik. Toch, of niet? Ja, dat is Zeker. Weten. Waar Zeker. Mijn uh, medegasten die altijd op meezingen zijn verleid even een paar minuten geleden. Ik ben benieuwd of dat uh, nog een keer gaat gebeuren. Maar eerst gaan we eventjes uh, luisteren naar Bob Seger met Still the Same. We praten vannacht over racisme. Dat doen we onder andere naar aanleiding van een uitzending... vorige week donderdag van BNN. Dat noemden ze het grote racisme-experiment. En wat daarbij gebeurde was dat een willekeurige groep... mensen die zich al opgegeven om mee te doen aan een experiment... ze wisten niet wat voor experiment. Die werd al bij binnenkomst werden zij gescheiden op basis van de kleur van hun ogen. Waarbij er het onderscheid werd gemaakt tussen de blauwogen ogen... en eigenlijk de overige, dus bruin, groen, grijs, noem het maar op... En de blauwogen werden daarbij ontzettend slecht behandeld, in een uh, kelder gezet, moesten daar lang staan. Uh, en in de bruinogen werden ondertussen geïndoctrineerd zich met allemaal feitjes die hun bewust zouden moeten maken van het feit dat zij verheven waren boven de blauwogen, want dat waren toch wel de mindere mensen, uh, de, de, de, de leidster die daar, die een beetje, nou, laat ik het een kamp noemen ongeveer, uh, de leiding op zich nam, die zei: nou, Rutte heeft ook blauwe ogen, die liegt altijd blauwogen, die bedriegen. En om eigenlijk te kijken wat daarmee gebeurt... als je uh, uh, onderscheid maakt op basis van iets puur willekeurigs... zoals de kleur van je ogen. Ik ben even benieuwd, uh, Marjan Boelsma en Zini Ustel... hebben jullie het gezien op het programma van BNN? Ja, ik wel. Ik heb het niet gezien, maar ik heb wel wel overgehoord en overgelezen. Zie je wat vond, wat vond je ervan? Ja, kijk, de intentie om het woord te gebruiken was goed. Alleen het was wel ook wel problematisch. Want dat experiment, dat is niet op BNN verzonnen. Dat is een experiment van Jane Elliott, een Amerikaanse uh, docent. Ja. Ja. Een antiracistische activist uh, in de burgerrechtenbeweging actief geweest. Zij heeft deze of dit experiment In haar klas deed ze dit, hè? Precies, volgens mij, zoals... precies. Ja. Heeft ze ontwikkeld met als doel om... Witte mensen, hè, die dus vanwege die geschiedenis en die structuur altijd aan de bovenkant van die macht hebben gestaan, om hen ook te laten voelen hoe het is om uh, ja, weggezet te worden. Uh, of nou, in dit experiment gebruiken dan uh, de kleur van je ogen of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar hoe PNN het inpakte, hoewel de intenties goed waren, werd dat aspect eigenlijk ondergesneeuwd. Het was net hè, wat we net ook al hoorden van, ja, het is, uh, iedereen is racistisch en ja. Uh, is van alle tijden. Dat, dat mogen zo zijn, maar als je dan geen rekening houdt met het machtsaspect, ja. waardoor dus die structurele, dat structurele onderscheid uh, na, naar voren komt, ja, dan heeft het eigenlijk ook weinig punch. Wat je dan krijgt is dat mensen die dat gaan zien, die dan denken van, oké, okay, ik moet wat bewuster zijn en het is van alle kanten. Nee, zo is het niet. Ik bedoel, ik kan, ik kan je nog een ander voorbeeld geven. Uh, een hele goede mediawetenschapper, Jacco Sterkenburg, is uh, gepromoveerd op sportverslaggeving. Hij heeft vier jaar lang onderzoek gedaan naar TV, met name voetbal. Wat blijkt nou? Als een zwarte atleet scoort, wordt het vaak geduid, bijna altijd geduid in lichamelijke termen: spierkracht, genetische aanleg enzovoorts. Mm -hmm. Als een blanke atleet scoort in, die, in dezelfde wedstrijd, is het strategisch inzicht, is het uh, training. En met andere woorden, die sportverslaggever op de Nederlandse TV is geen bewuste racist. Hè? Maar dat onderscheid tussen blanke en zwart wordt dus gereproduceerd zelfs in de sportverslaggeving. Mm. Dus dan kun je wel zeggen, ja, misschien is die uh, zou een. Zwarte atleet ook racistisch zijn, of wat dan ook. Of het is... maar we hebben te maken met macht. En dat ontbrak aan het BNN-experiment. Misschien ben ik een beetje aan het mierenneuken hier, maar, uh... maar. Maar was dat er niet? Want er werd ook wel. Hè, want de, de, de bruinogen moesten dan toekijken. Eigenlijk hoe de blauwogen een beetje vernederd werden. Een beetje gekleineerd en slecht behandeld. Ja. En, en ja, ze merkten dan bij zichzelf. Ze zeiden er niks van. Zij hadden ook eigenlijk de macht een beetje ja. over hun. Of dat werd in ieder geval verteld. Ja. En daardoor werden ze zich wel bewust. Nou ja, inderdaad. Uh, uh, nu wordt er op basis van... er zat bijvoorbeeld ook dan een donker iemand... die dat zelf vaak ervaarde eh, om, om gediscrimineerd ja. te worden... die nu dan bruine ogen had... dus eigenlijk aan de goede kant zat. En die zei, nou, ik ervaar nu inderdaad hoe dat is... Uh, dat ik dan eigenlijk dat bij iemand anders ook wel misschien sneller toelaat... of niet eens doorheb dat ze gediscrimineerd worden. Dus dan, dan is er toch wel een verhoogd bewustzijn daarvoor. Ja, nee, nee, ik, ik, ik hoop Kijk, ik ben dan misschien, uh, zoals ze net zei, misschien bezig aan het meren neuken, Maar wat mij betreft had er wat explicieter aan het begin of aan het eind misschien... Uh, uh, stil kunnen gestaan bij die structurele feiten die ik net uh, benoemde. Want ik heb ook heel veel mensen, heel veel reacties ook gezien op Facebook... maar heel veel mensen bij me van ja... Uh, Oké, okay, dat, dat, dat klopt allemaal wel, maar ik, uh, ik word ook gepest als ik op het strand ligt om vanwege witte huid zeg maar. Dus ja. iedereen moet er rekening mee houden, waardoor je toch dat structurele element uh, mist. Maar nogmaals, het was een aardige poging. Het was aardige poging. Goed dat het is geweest. hoor. begrijp ik niet verkeerd. Ja. Uh, ja. Zijn we niet sowieso? Ja, dat is misschien een beetje een algemene vragen maar Jan, zijn we niet met z'n allen ook een beetje gek geworden? Ik zag twee weken geleden zag ik een documentaire over bleaching, dus allemaal donkere <lacht> mensen die uh, ja. met al allemaal huidproducten gebruiken om witter te zijn terwijl alle blanke mensen een bruiningskring kopen... en zo vaak mogelijk onder de zonnebank gaan om maar een bruine kleur te krijgen. Maar wat is dat toch met ons mensen? Hoe komt dat? <laughs> komt Geef daar nou maar eens antwoord op. <laughs> ja, we, we, daar verwacht je van mij geen uh, allesomvattend antwoord kan ik daarop geven. Maar het zegt wel iets in hoe je verschillend grootgebracht wordt... in een wat voor cultuur. Dus wit, wat al eerder gezegd is door Zini, dat wordt als... als Mooi, lief, aardig, goed. Daar kom je mee vooruit. Ja. En als je, als je zwart bent, niet. En dat een blanke dan ook toevallig bruin wil worden. Maar hij blijft nog steeds blank. En dat kan je, blijf je ook altijd zien. En dat bruin worden, historisch ja. gezien. Uh, tot in de jaren zestig uh, was in Europa zo. Als je een gebruinde huid had. Was dat was een slecht teken. Dat waren ja. arbeiders die ja. in de zon ja. werken. We de dat deed je niet. Was het helemaal niet uh, en toen uh, dat massatourisme ja. opkwam. Aan het begin redelijk prijzig. He, toen ja. was dat juist een signaal van uh, hoe zeg je dat? welvaart. Uh, welvaart. Ja. En nu is het... Ja, dat, dat, Zonnebank, huiskleer, is ook iets van de lagere klasse, zeg maar. Dat wil je eigenlijk niet als je een beetje upscale uh, bent. Maar wat je net zei over die dat bleaching. Ik bedoel, in China zijn de uh, oogoperaties ja. om de ogen wijder te maken. Een van de meest populaire operaties, met name onder, onder vrouwen. Dus er uh, is ja. dus ook een. Ja, ik wil niet de. Uh, het luisteraars niet te veel vervelen met historische verhalen. Maar dat is ook, nou ja, dat is ook jouw functie. <laughs> ja, dat doe ik niet ook om ze te vervelen. Dat een historisch de... perspectief <laughs> te voorzien. Uh, ja. Nee, maar uh, dus die erfenis van het kolonialisme. Zelfs in China dat niet direct is gekoloniseerd, Maar wel door de Britten indirect is gekoloniseerd, Is het idee dat wit beter is dan zwart. Is ook echt doorgedrongen, geïnternaliseerd. Ik kan er nog honderden voorbeelden van geven. Ja. Maar, uh... En dat gaat generatie op generatie. Ja. Dat vergeten we ook. Dat, dat je dan de superieuren groep hebt. En een groep die zich inferieur voelt. Of dat ook voortdurend bevestigd wordt. Ja. En dat, dat is wat we moeten overbruggen. Ja, en dat is dan en daar eigenlijk... moet iets aan... Dat, dat moet geheeld worden. Het is ook iets wat, wat dan ongemerkt leeft. En dat werd wel ook in het programma van uh -huh. BNN genoemd. Van, het is eigenlijk iets wat, wat door de maatschappij... dat leeft. Dus dat krijg je automatisch mee. Waarmee ook de vraag komt... Uh, ben je wel schuldig als je racistisch bent? Omdat het is dus ook een beeld... Hè, blank beter dan zwart. Uh, verheven uh -huh. boven. Uh, meer welvaart. Noem het maar zoals je het wil. Dat krijg je automatisch mee. Dus ben je wel schuldig ja. als je daar onbewust onderscheid op maakt? Nou, je, je kan in ieder geval over na gaan denken. En je kan in ieder geval kijken naar wat, hoe de andere groep daarop reageert... die toevallig niet blank is. En dan kan je denken, hé, hey, die voelen zich toch niet daar zo prettig onder. Dus ik moet daar kritische vragen over stellen. Dat is denk ik het punt. Oog wat voor je omgeving. Ja, en ook daar zelf over nadenken en denken van... Hey, Misschien uh, zit ik daar op het verkeerde pad. En hoe zit het met de geschiedenis? Hoe is het zo gekomen? En wat ik nog even wilde zeggen over dat experiment van BNN... Uh, wat ik vandaag terughoorde van een van mijn collega's... is dat uh, wat haar enorm geraakt was, had... dat er uh, op een gegeven moment iemand was bij de groep die gediscrimineerd werd... die ook geen fit meer had om zich te tegen te verzetten. Ik weet niet mm -hmm. of jullie dat moment herkennen ja. of herinneren. En dat zie je dus ook, dat mensen zich niet meer gaan verzetten. En dat zie je dus ook in Nederland, dat mensen zeggen... ja, het helpt toch niet. En als ik het ga aankaarten, wat zet ik allemaal op het spel? Mijn sociale relaties gaan er aan. Wat je nu al ziet met zwarte piet discussie. Ja. He, als je dat te berden brengt binnen, binnen je vriendenkring. Ja, dat is bijvoorbeeld een concreet voorbeeld in die ja. uitzending. Een, een donker meisje die zei... ik word heel vaak word tegen mij gezegd... wat spreek je goed Nederlands... Als er gewoon Nederlands is ja. en ik zie ja, de eerste twee keer leg ik het uit en dan denk ik inderdaad, ik heb er geen zin meer in om het nee. uit te leggen, nee, maar je voelt je, het raakt je wel steeds in je hart ja, ja. en dat, dat zeg je niet meer, nee. En terwijl dat het waarschijnlijk niet eens slecht bedoeld is van diegene die het nee, zegt. die denkt maar... heel simpel, hey, je ziet uit het ja. buitenland, oh nou ja. spreek goed Nederlands, ja. zeg ik even, maak ik een compliment van ja. nou, en dat zijn zaken die aan de orde kunnen komen bij trainingen en voorlichting als je op scholen gaat en in, in bedrijven waar dat op een gegeven moment misschien geëscaleerd is... dat je daar weer naar terug gaat van... Hey, hoe zit dat nou, hoe wordt dat ervaren, hoe, wat kun je eraan doen... hoe worden om dat we daar bewust voorkomen? van. Ja. Ja. We gaan even naar Dave uit Rotterdam. Dave, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ja, ik werd getriggerd doordat die, meneer, uh, die vriendelijke meneer... ook uit Rotterdam wegkomt. Uh, maar in mijn omgeving is er heel veel uh, racisme... Uh, het is zeg maar de autochtone Rotterdammer tegen de autochtone Rotterdammer. Ongewild soms, maar op verjaardagspartijen weet je niet wat je hoort. En ook in verjaardenthuizen met die oude Rotterdamse besjes. Ja. Van 80 jaar, die ook zeggen: van, In onze tijd was het allemaal beter. Ja, ja. Uh, ze herkennen hun stad niet meer. Het zijn enclaves geworden, voor Rotterdam Zuid. Paardenwijk ja. en zo. Uh, PvdA regeert ook, maar dat is allemaal prima. Met veel uh, Turkse uh, mensen in de PvdA. <laughs> Ook allerlei probleempjes. Maar in ieder geval, je wordt bijna racistisch gemaakt. Ja, nou ja misschien is het onzin wat ik zeg. Dat, dat is een maar, vraag aan uh, Zini. Uh, ja. nee, okay. nee, het is geen onzin hoor. Ik bedoel, uh, ik kom ook uit Rotterdam. Ik ben erop opgegroeid. Ja, ik ook, hè, trouwens. Uh, Oké, okay, kijk eens. Vier nou, Rotterdammers. <laughs> <Vier Rotterdamers. laughs> in crowd. <Rotterdamers. laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, het, het klopt wat meneer zegt eigenlijk. Hè? Want als je kijkt, dat werd al door een, een van de eerder, eerdere uh, bellers, bellers uh, gezegd. In Nederland hebben wij sinds de komst van die zogenaamde gastarbeiders diversiteit altijd, altijd proberen te managen door apartheid te stimuleren, te subsidiëren, te faciliteren. De, het, de mantra was integratie met behoud van eigen cultuur. Nou, wat is eigen cultuur? Ik heb geen idee. Op Rotterdam-Zuid heeft de Henk en Ingrid meer cultureel gemeen met de buurman Rachid dan met iemand uit de Prinsengracht. Maar dat hebben ze niet door, weet je wel. Je gaat elkaar haten vanwege... Uh, dat je er anders uitziet of uh, an anders uh, kookt. Maar het, een van de grootste problemen van Nederland is, niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere grote steden, segregatie. Je hoeft mij niet eens te geloven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een rapport van 2009... Uh, ge, uh, geschreven over een de facto apartheidstelsel. Dus niet bij de wet, maar de facto hebben we een apartheidstelsel in Nederland. En die oude zogenaamde multiculturalisten vinden dat prima. Maar leggen ze leg uit, wat is segregatie? Segregatie betekent dat mensen uh, apart van elkaar gaan leven. Uh, uh, niet alleen ruimtelijk, hè, dus in, uh, zwarte wijken, witte wijken. Maar ook mentaal. Hè. Dus ik zal een persoonlijk voorbeeld geven... Ik woonde in Rotterdam-Lombardij toen nog een overwegend witte wijk was. Wij waren de enige allochtonen in de portiek. Maar we vonden het volstrekt normaal dat wanneer de onderburen gingen trouwen... dat ze ons niet uitnodigden, weet je wel. Dat vonden we ineens erg. He, dus die mentale segregatie had je dan... Maar in Nederland moeten we dat een keer gaan aanpakken. Weet je wel? Het is, de, de, de tijd van de verzuiling is al lang voorbij. En die oude zogenaamde multiculturalisten... waar ik persoonlijk een net zo grote scheurtekel aan heb... als, als die rechtse PVV is, betukte racisme... daar moeten we ook vanaf. En breek me de bek niet over over de PvdA in Rotterdam. Het is één grote beerput van nepotisme... van, uh, uh, uh, van cliëntelisme, van etnische... Separatie. De ingewikkelde woorden. Verschri nee, met andere woorden, het is een tering. Sorry, in Rotterdam. Ja, oh ja. dat, dat is meer Rotterdam. Het is wel geen goede Bewezen, uh, doordat ze echt uh, ja uh, Turkse medemensen echt, uh, ja, die, die, die maken ze allemaal pvda lid omdat dat ja. het zo hoort blijkbaar. Ja. Maar dat is echt een is echt wij tegen zij geworden. Ja, mo mo mo moet je me geloven? Wist je dat PvdA, kandidaat, uh, uh, kandidaat in de in de gemeentelijke verkiezingen, niet alleen in, in Rotterdam, maar ook in Den Haag, in Turkstalige ja. kranten campagne voeren van stemmen op mij, dan ga ik de belangen van Turkije behartigen. Dan dat denk ik, bedoelig, jongens, jongens ja. we leven hier 50 jaar, we zijn Nederlanders. Als wij al niet vinden ja. dat we Nederlanders zijn, hoe kunnen we het dan verwachten van die, van die maar, bleekscheten, weet je wel? Hoe ja. verwacht je dan dat uh, de Rotterdammers, zeg maar, die de krant lezen, die dat allemaal ook uh, tot zich nemen, ja, die gaan ook zo denken, joh, wat krijgen we nou? En het lemmen, alleen maar herger, natuurlijk zo gemaakt, hè? Ja, terwijl we allemaal Rotterdammers zijn, dat moeten we een keer gaan snappen met ja. z'n allen, weet je wel? ja. Ja, maar het loopt hier wel uit. De hand hier in nee, nee, Onderland-Zuidverland is het ook. Nou, Pastoors uh, is nou de man die dat allemaal gaat regelen. Nou, dat heb ik ook met werkgelegenheid en uh, werkloosheid te maken en alles. Maar dat is één grote puinzorg natuurlijk, hier aan het worden. Ja. En, uh, hoe dat ooit uh, gaat veranderen in positieve zin, dat hoop uh, ik dat... nog mee te maken. Ik, ik hoop het ook. Bedankt, Dave, in ieder geval voor jouw, voor jouw belletje. Oké, okay, goed. En uh, met Rotterdamse groeten hier uit de studio. <laughs> <laughs> hey, even, uh, zie je want uh, je zegt dan, Serge Raadstuus, dat, men, dat groepen apart van elkaar gaan leven. Is dat niet ook een beetje logisch? Ik uh, bedoel, het, het is nou eenmaal zo dat als je, denk ik, als je uit een ander land komt... en je overbuurman komt er ook vandaan, dat je daar toch eerder een klik mee zoekt... misschien dan met je Nederlandse buurman. Ja. Is het niet meer ook een beetje dat je gewoon accepteert dat die andere groepen er zijn... en ze niet per se zijn, maar discrimineert... Maar dat het ook wel logisch is dat die groepen toch een beetje naar elkaar toe trekken. Ja, voor de eerste generatie misschien wel. Maar voor de tweede, derde, vierde generatie is het echt op lange termijn heel erg slecht wat er gebeurt. Uh, daarbij ook nog rekenen, nogmaals. Het is niet alleen een nat zogenaamd natuurlijk proces. Daar heb ik ook mijn twijfels bij, overigens. Maar het werd jarenlang ook echt gefaciliteerd. Hè? De woningbouwverenigingen die er echt op inspeelden en ook. Uh, uh, ook stimuleerde. Je kunt ook als overheid zeggen van. Uh, we gaan niet geforceerd segregatie doen. Dat werd dan multiculturalisme genoemd trouwens. Mm -hmm. Maar het was gewoon segregatie. Yeah. Uh, dat gaan we niet doen. Uh, we gaan ook mensen niet dwingen om te assimileren. Maar laten we gewoon zijn een natuurlijke beloop gaan. En in, in een, ik ben erop afgestudeerd trouwens. Op uh, Amerikaanse migratiegeschiedenis. Wat zie je daar? Binnen drie, vier generaties max. Dat mensen assimileren. Ze voelen zich allemaal Amerikaan. Uh, ze ze zitten, zijn met beide benen. Uh, in Amerika, zeg maar, uh, wel met een erfgoed, uh, ja. maar het is niet zoals in Nederland dat we tot in de derde, vierde generatie complete apartheid hebben. Niet alleen... Racisme daar nog wel heel veel voorkomt. Nou, dat is niet waar, dat is niet onzin. Okay. Uh, de effecten van racisme zijn springlevend in termen van armoede, maar die gasten hebben een zwarte man tot president gekozen. Dat waren niet alleen de zwarte mensen, die zijn maar 12% van de bevolking. Vergeet dat niet. Oké. Okay. Zometeen, Marjan, hoop ik van jou. Misschien eens een paar. Want we hebben het dan over segregatie. En hoe die groepen misschien meer met elkaar kunnen verweven. Ook niet dan misschien de eerste, maar wel de tweede, derde generatie. Je hebt er als teamleider preventie vast een aantal tips voor die je bij voorlichting geeft. Om eens, weet ik het wat, misschien een praatje met, met de allochtode buur. Want we beginnen. Nee, knikt dan nee. Nou ja, mag je zo dan op antwoorden? Of even over nadenken. Want eerst zit Flip Normaan voor ons klaar met iets anders dan een gitaar, namelijk met een. Een banyo. Een banyo. <laughs> en wat En <Zeker. laughs> is dit weer, weer compleet iets anders dan de vorige twee nummers? Dit is weer totaal iets anders, ja. ja. ja. We, we laten ons graag verrassen. Ja. Ga je gang.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 Dat is het enige dat telt. Ga je mee naar het museum? De onvoorwaardelijke liefde wordt in toon gesteld. Er moet brood op de plan. Neem haar hand, zodra je je principes laat verwelken. Er is niks zo armetierig als een werkeloze in wil Neem haar hand Zodra je je principes Laat verwelken Wie de koe Bij de horens valt, Kan haar niet meer melken Dus denk jij nu werkelijk, dat jij deze hond nog iets leert? Ik zal maar doen wat ik je vraag, me geweten. En ik zijn al eeuwen gebroeieerd. Wil je de hand, dan komt er brood op de plank. Neem haar hand, zodra je je principes laat verwelken.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 Vat, kan er melken. Wie de koe bij de hoorensvat kan aan niet me melken. Wie de koe bij de hoorensvat kan aan niet me melken. Wie de koe bij de hoorensvat. Kan haar niet meer melken, wie de koe. Bij de horensvat, kan haar niet meer melken. Woehoe. Flip Norman met Wie de Koe. Flip, jij zit niet op Twitter, hè? hoorde ik net. Nee, nee. En voel je je nu bijna verplicht om dat wel te doen? Ja, bijna wel. Mijn label had me ook al verplicht om Facebook te nemen. Dat was een <laughs> heel erg grote stap voor mij. Ja? En nu wordt de sociale druk wel heel erg uh, groot, ja. Hmm, want is het niet meer mogelijk voor een muzikant om zonder social media... Ja, een dan carrière word, te bouwen? Dan word je echt uh, zeer erg gediscrimineerd. Ja. <laughs> ja, absoluut, ja. Dat is een hele andere vorm van discriminatie. Nou, vind ik niet. Dat vind ik even persoonlijk, ja. Ja? ja? ja Het raakt ben, jou? Ja, ik ben geboren met een afwijking dat ik heel slecht in social media ben. Kan ik ook niks aan doen. Nee. En toch word ik daar genadeloos op, op afgestraft. Of ja. afgestraft, ja. ja. Terwijl je denkt, ik heb gewoon leuke liedjes. Waarom heb ik Twitter nodig? Ja, dat zou ik zeggen, ja. ja. ja. Heb je dan wel bijvoorbeeld een website of zo waar mensen ja. iets kunnen vinden? Ja www.flipnorman.nl Kijk, ja. zo, zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn. Nee, nee. En dan kunnen ze alles over jou vinden, wie je bent, wat voor muziek je maakt... waar ze je kunnen zien optreden. Uh, ja, als dat alles is, dan kunnen ze alles over mij vinden. <lacht> ja, ja. En dan hoef je eigenlijk, heb je eigenlijk ook helemaal geen Twitter nodig. Je komt zo nog één keer terug. Ja. Uh, wat wordt de vierde stel waarmee je ons gaat verrassen? Uh, dan ben ik echt de minnaar van het vrouwenhart... De dus, ja, ik zwaar. wil het wel leuk afsluiten. Voor dat je nog een beetje kan wegkwijlen voordat we naar, uh, naar bed gaan. Ja, ik vond het ook wel best leuk hoor. Oh ja? Wat, wat was de even concrete boodschap voor mensen die wat minder poëtisch uh, onderlegd zijn? Wie de koe bij de horens vat, kan hem niet meer melken? Kan haar niet meer melken. Kan haar want, niet want, meer ja, melken. Ja, want dat is ook een, een stukje. Natuurlijk. Want ja... Dat, je zegt altijd hem over dieren. En ik ben hier ook wel uh, uh, graag over de emancipatie van de koe. Dat een koe moet gewoon als een vrouw worden uh, ervaren. Ja. ja, en niet ja. gediscrimineerd worden als... Uh, ja. ik, als ik zou mannen. niet zeggen dat dat de volledige strekking van het lied is. Maar dat is wel, <laughs> heb ik wel in. Uh, nou, laten we dan dat stukje eruit meenemen. Ja, dat lijkt Heel me mooi. meer genoeg voor zo'n late nacht. Dankjewel Flip en uh, tot, tot zometeen. Tot zometeen. Gaan wij het weer hebben over, uh, over ja. racisme met uh, Marjan Boelsma, teamleider preventie ja. bij Radar en Zinius, die maatschappij en aan de Erasmus Universiteit? En dan wil ik het even. Uh, uh, straks wil ik het even met jullie hebben over de Zwarte Pieten discussie. Bijna onvermijdelijk nu om het uh, daarover hm. te hebben als het om racisme gaat. Maar eerst nog eventjes over de rol van de politiek als het gaat om uh, uh, racisme. Marjan, vind, vind jij dat politiek een, een sturende rol heeft in. In, in, uh, ja, wat, wat we als Nederlanders moeten denken over is: Moeten ze daar een actief beleid op, op uitgeven? Of, of, of yeah. moeten ze zich er zelf niet zo mee bezighouden? Is het meer iets van het volk? Nou, ik denk dat ze zich er wel mee bezig moeten houden. Dat gezagstragers en anderen die in posities zijn... dat ze duidelijk moeten maken waar, waar grenzen liggen... wat betreft discriminatie en racisme. Ja. En dat ze dat ook zeker moeten doen... om een groep die zich nu in de steek gelaten voelt... door zijn uitspraak van, bijvoorbeeld vandaag van asje, van ja, waar zijn wij nog veilig als zwarte Nederlanders? Jij vindt Asje ook... te weinig? Die doet eigenlijk te weinig. En die, die legt ook nog eigenlijk de schuld bij het slachtoffer bijna. Ja. Want je mag niet... Je kan een gevoel hebben, maar... Dat moet je dan zelf maar uitzoeken. En dat vind ik vandaag de dag heel erg het probleem. Dat die discriminatie iemand die er last van heeft... Van racisme, discriminatie op wat voor grond dan ook... Die moet het zelf uitzoeken. Die kan dat ook, want je kunt naar een antidiscriminatiebureau. Er is dus een wettelijke regeling voor, enzovoort. Maar het grote publieke debat wat je met elkaar moet voeren om zaken vooruit te brengen... zoals bijvoorbeeld uh, de, uh, het Zwarte Piet-debat uh, en, en, en de racist, het racisme daarin... Dat, dat komt niet gezamenlijk naar voren. En jij vindt en, het wel een zaak voor de politiek? ook? Ja, ik, ik vind het een zaak voor de politiek om zich hier voor ook voor uit te spreken. Er zou een en Zwarte juist, debat moeten komen. Nou, ik... Dat, dat, daar heb ik niet 1, 2, 3, daar een blau blauwdruk voor... want er is al een debat überhaupt. Dus mm -hmm. we zouden daar een deel kunnen, aan deel kunnen nemen. Maar wat je nu ziet is... Uh, we hebben pestprotocolen op school. Hè? Dat is een aardige vergelijking. Uh, en daar wordt anders bij gehandeld dan bij racisme. Wat, wat is de intentie van... Uh, bij pestprotocolen is dat de intentie van de dader niet telt. Het gaat om dat de, de beleving van het slachtoffer leidend is... Mm -hmm. We zien dat dat staat vast. Er moeten scholen mee werken enzovoort. Door de overheid opgelegd? Nou ja, over, ook. Maar, en, maar, ook hè, maar ook op scholen wordt dat gedaan. Omdat ja. het ook een probleem is. Het ja. is ook een probleem. En onder de, maar we zien dat in deze discussie, als het over racisme gaat... Dan is het, ja, oh, dat is wel jammer dat jij dan een gekwetst gevoel hebt. Maar dan is de intentie van, ja, maar we bedoelen het niet zo. Want dan is eigenlijk de ondertoon ook van, waarom willen we Zwarte Piet behouden? Want we bedoelen niet, wel als we willen alsmaar uitleggen dat hij niet racistisch is. Dan is opeens uh, de intentie leidend. In plaats van het, het gevoel van degene die zich daar slachtoffer van voelt. Ja. Dus daar wordt met twee maten ook... Moreel gemeten. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ja. En, en daarin... dus als het om pesten gaat, is het slachtoffer zeg maar leidend met ja. AI, ja. in in. Uh, Ondanks dat het intensief is. Het een probleem en ja, en bij racisme is. is eigenlijk degene die. Ja, zie je dat dat andersom ja. bijna is. Ja. Die is leidend. En laten we wel wezen, het is ook wel vrij duidelijk waarom de, po de hele politiek bijna gewoon. Uh, ja, ik noem het altijd gewoon laf en hypocriet uh, is in, uh, in, in deze. Nou, we, men weet dat het electoraat grotendeels. Uh, ja, niet wil praten over racisme, het wel bagatelliseren. vooral als het over Zwarte Piet gaat. Maar wat ik dan ook niet snap is van, dan heb je, dan heb je premier Rutte, dat is de premier van alle Nederlanders. Inclusief de Nederlanders die uh, Zwarte Piet racistisch vinden en uh, elk jaar door gekwest worden. In plaats van zich dan neutraal op te stellen. We weten wat, wat zeiden we het ook alweer dat zwarte Piet zwart is en zwart moet blijven of zoiets. Ja, hè? ja. Nou, dat, die is nou eenmaal zwart uh, en zelfde ja. geldt voor de uitspraak van Asje, die wat was echt ja. Als je er nog een keer naar luistert, dan denk je echt van wat is het voor onzin, weet je wel. Terwijl ook Asje wel verwees, hij zei: Van nou, ik sluit meest aan bij, bij Eduard van der Laan, uh, burgemeester ja, van Amsterdam. Uh, ja, ja, die ja, ja. ik weet niet of je zijn brief hebt oh gelezen. God, ja, ja, ja, ja, daar ja, kan ja. Ik, wil ik ook nog wel wat over zeggen. <laughs> ja. ja. Oké, okay. nou laten we dat dan ja. meteen even bij de horens ja. vatten om even de, ja. de symboliek er ja. nog maar even in te halen van Flip Norman. Maar wat hij zei eigenlijk. Uh, die, hij was redelijk genuanceerd. Hij zegt, "Nou, het, niet. Zou... Het, was, het was helemaal niet genu nee. genuanceerd. Als je die brief goed leest dan zegt hij eigenlijk... ja, die mensen die protesteren... die, hebben, die zijn eigenlijk onverantwoordelijk. Uh, ze, ze houden zich niet aan de regel van tolerantie. En ze denken niet aan het belang van de kinderen. Daar, daar, daar moet dat ons allerbelang zijn. En dan denk van... jongens, sinds wanneer bepalen kleuters wat er racistisch is of niet? Wat is dit voor onzin? Maar waar, waar ik naartoe wil is van... Dus dit toont ook de hypocrisie aan van de politici... met name van dit kabinet. Hè. Ze hebben een het afgelopen jaar... heel veel impopulaire beleidsmaatregelen genomen. Of het nou bezuinigingen is op, de, uh, op, op zorg, op onderwijs... noem het maar op... Uh, Btw-verhoging. Allemaal heel erg impopulair. De meerderheid van de Nederlanders wilde dat niet. Maar hoe hebben ze dat verkocht? Wij zijn moedig. We nemen onze verantwoordelijkheid we en we gaan neiden, tegen de orde Maar als het op racisme aankomt, is die moedigheid compleet weg. Dan okay, wil men niet tegen de. nog Even de vergelijking maken bij Van der Laan. Hè, waarin hij die yeah. laat zien hoe die eigenlijk uh, de zwarte min acht. Hij zegt we moeten in vijf à tien jaar moet die zwarte piet worden aangepast. We zijn er begonnen dan met die oorringen. En omdat we onze jeugdherinneringen, die zijn zo prettig en het feest, dat kan niet zomaar. Maar de herinneringen aan de slavernij, die dus niet, eigenlijk niet te vergelijken zijn, zet hij daarmee op één punt. Dus de mensen die er last van hebben, dus die, die kinderen hebben die er last van hebben, die moeten nog vijf tot tien jaar dat toch maar even dragen. Omdat wij zo. Goed prettig mogelijk die gezelligheid nog even vast willen houden. Ja. En dat, dat is een hele scheve vergelijking. Okay. Nou, we komen er echt bijna bij dat, bij dat Zwarte Piet -punt. Maar eerst wil ik nog eventjes gaan naar Frank uit Best. Frank, goedenacht. Hoi Rensen. Uh, uh, jij zegt het, het vorige kabinet, dus niet zozeer dit kabinet... maar het vorige kabinet is een voedingsbode voor racisme. Ik wil even, als even zo moet ik het zeggen, iets anders zeggen. De zondeval is jou bekend, hè? M mij wel. Mij ook. Totdat gij wederkeert, is jou bekend, hè? Ja, hoor. Is mij ook bekend. Tot die tijd zullen wij blijven voeten om de juiste regie te vinden, denk ik... om met mensen om te gaan. Het is een gestuntel van je welste. Bovendien, wat jij net, wat jij net zei, inderdaad... het vorige kabinet... Uh, bij monden van Maxime Verhagen... die nou afscheidt meer of meer met de zin... De, de integratie is volledig mislukt. Toen dacht ik meteen... dit is een voedingsbodem... voor racisme, et cetera. Ja. Toch? Uh, nou ja, dat, dat uh, beargumenteer. Nou, ik vind het een brevet van onvermogen... om zoiets publiekelijk te vertellen. Te zeggen. Want uh, we weten allemaal dat... dat uh, segregatie... Uh, Goed, dat is dus aan de hand, dat hoorde ik net ook bij jouw gast. Ja. Maar de, de, de, de integratie, ik denk zelf dat het altijd van nature een zeer moeilijk punt blijft. Ja. Ik denk daarom omdat een mens lijkt mij van nature een weerstand voelt. Na de ander heeft men macht te maken, denk ik, met zijn eigen toko, beschermen, cultuur, cetera. Maar ik wilde hier nog een klein raakvlak aan toevoegen, als het mag. ja. We zijn allemaal mens, gelukkig. We voelen allemaal een bepaalde weerstand in onszelf als wij geraakt worden. Wat ik nou hoor in jouw programma, zo komt het althans bij mij over, wordt het geprojecteerd naar ons Nederlanders. Mm -hmm. Wij hebben heel veel Nederlanders. Ik kan jou verzekeren, uitzonderingen dagen laten, veel uitzonderingen daar gelaten. Maar ik denk dat er heel veel medelanders nog altijd zijn. Ik kan het hun niet kwalijk nemen, denk ik. Zo, zij zijn daar zo ingegroeid vanuit hun cultuur, vanuit hun religie. En daarop gestoeld hun denken. Daar zijn heel veel medelanders, wil ik zeggen, die heel veel moeite hebben met de mens als zijnde homoseksueel. Ja. Over racisme gesproken. Waar ligt de grens? Ja. Maar, bedoel je, als je, maar jij, jij zou dus niet zeggen dat bijvoorbeeld de integratie... Om even nog... Want uh, uh, discriminatie van homoseksualiteit is natuurlijk ook weer een heel ander onderwerp. Al valt het ook natuurlijk wel weer binnen discriminatie. Maar jij zou het niet als mislukt typeren? De integratie? Ik vind de integratie mislukt. Oké, okay, dus je sluit je aan bij Maxime Verhagen. Het is een feit. Ik, ik maar dan zou je kunnen zeggen, jij roept nu ook op tot de racisme. Nee, nee. Ik praat nou even. Ik, ik reflecteer. Ik reageer op jouw programma. Ja. He, ik ben ook niet uh, voor de tv. Ah, het is een feit, maar dat mo moet je maar niet vertellen in het openbaar. Nee, nee. maar Met je wegmoffelen. De, het, is, het is een feit, helaas hoor, helaas. Ik denk dat de integratie niet, uh, niet gelukt is. Integendeel, de polarisatie wordt alleen maar sterker. Ja. Laten we eerlijk zijn. En jij ik ziet daar een rol voor kunnen. de politiek in, uh, dat het juist wordt aangewakkerd. Ik hoorde net uh, uh, jouw vrouwelijke gast uh, iets heel goed zeggen, vond ik. Ja. Inderdaad. Marjan Bolsma. Ja. Het zou moeten uitgaan, het vakmaatschappijleer, om daarmee te beginnen. Op de middelbare school. Kan, denk ik, al veel positief teweegbrengen. In gang brengen. En inderdaad, vanuit de overheid. Ja. Oké, okay. uh, Marjan, zie je dat ook? Dat, dat, dat bijvoorbeeld daarin, dus ja, behalve denk, bijvoorbeeld ja, dus protocollen ook, voor racisme... Ja. dat ook in lesstof daar meer Jawel, op gestuurd ja, zou kunnen een, worden? Een, in de geschiedenisles en de maatschappijleer, burgerschapskunde... zoals het ook wel genoemd wordt. En dat wordt ook aanbevolen door internationale rapporten. Ja. Om dat ook meer te doen, daar wordt Nederland toe opgeroepen. De Nederlandse jongeren zijn een van de minst politiek betrokken jongeren in Europa... Dus er is nog wel wat te doen. Ja, en, en ze weten ook, wel ook wel over heel weinig van de Nederlandse koloniale geschiedenis... en wat, wat dat heeft opgeleverd aan profijt en aan verlies... Ja. Van de mensen over wiens ruggen dat allemaal behaald is. Dus, en daar zit natuurlijk ook een stuk in van. dat je dan gaat begrijpen dat je niet zomaar racistische uitdrukkingen gaat gebruiken. Want daar zit een hele wereld achter. Ja. En Frank, ik ga jou even bedanken. We pakken het hier verderop. Oh uh, nou ja, bedankt voor je weer hè. We erom, hè? Ja, nee, ga gedaan. Ja, de politiek heeft een rol. En ik wil eigenlijk. ja, het kwam al een paar keer aan bod. maar gewoon even nu het maar bij de horens weervatten. Het zwarte Pieten. de zwarte Pieten-discussie. Ja. Als ik jullie net een beetje proef in jullie commentaar. Uh, zeker bij jou Marjan, dan zei je eigenlijk... ik vind het gek dat er niet meteen iets aan wordt gedaan... als veel mensen zich daardoor gekwetst ja. voelen. Ja. Waarom, waarom, hoe kun je nog een feest vieren als je weet... dat een groot deel van de Nederlandse bevolking daar last van heeft? Ja. Of dat die, dat, dat jaar op, jaar op... wat ik ook hoor van mensen die dat nu pas durven te zeggen... Mm -hmm. dat, dat ze als kind zijnde al geplaagd werden als Zwarte Piet... dat ze nu hun kinderen weer, weer moeten beschermen... in deze tijd van, van Sinterklaas. Dat, en dat... De, an, de anderen realiseren zich dat waarschijnlijk niet. Maar dat is wel wat, wat nu ook meer naar buiten komt. Dat ben, dat pijnlijk is. Ben je, ben je is. verbaasd hoeveel, uh, hoeveel eigenlijk ook uh, nou ja, uh, openlijk racisme er naar buiten komt bij deze discussie? Ben je daarmee bijvoorbeeld wel eens met Lodewijk asje? Hij zei dat verbaast mij, het, het giftige, de giftige reacties die het oproept. Nee, het verbaast mij misschien niet zo erg zoals het bij hem verbaast. Omdat het gewoon in de afgelopen jaren een taboe is geweest om iets discriminatie of racisme te noemen. En mensen, wat ik al eerder heb gezegd... mensen realiseren zich dat niet. Wat dat, dat dat heel pijnlijk is om, uh, om dat te ondergaan. Ja. Wat jou betreft morgen liever een witte Piet dan een zwarte. Ja, of dan of een moet je over hebben. Ik zou daarvoor de eerste plaats. Zou je daarmee over moeten praten met degene die daar uh, de protesten tegen aantekenen? Ja, maar die willen ook vervormen. allemaal wat anders. Ja, die wil, nou, dat weet ik niet. Het is wat, dat, is wel, dat is wel heel makkelijk gezegd. Oh ja, ik, ik, ik, die ik, willen allemaal wat anders. Dat ik heb ik mensen die, die zeggen: ook uh, mensen van, of donkere mensen zeggen: het maakt me allemaal niet uit. Je hebt mensen die zeggen: ja, het moet meteen verdwijnen. ze mensen Zwarte Piet weg of Zwarte Piet een kleurtje? Uh, nu hebben ze besloten oorbelletje eruit. Nee, wat betreft belangrijk is, is niet zozeer van hoe, nee. hoe dat dan precies eruit gaat zien. Of het nou kleurenpieten zijn, of witte pieten, of helemaal geen pieten. Dat is niet relevant. Wat wel relevant is, dat die verandering wel gebeurt op basis van een grote bewustwording in Nederland. Want dat is het grootste probleem. Hè? Ik bedoel, voor de meeste uh, autochtone, of de, ik ben hekel aan dat woord, laat ik maar zeggen witte Nederlanders, is het onbegrijpelijk anno 2013, dat Zwarte Piet een racistisch karakter is... en dat een grote groep uh, gekleurde Nederlanders er heel veel moeite mee heeft... om het op zijn zacht te zetten. En overigens, de protesten tegen Zwarte Piet stammen al vanaf de jaren 30 hè, in Nederland. Dat vergeten we vaak. Ja. Maar dat moet gebeuren op basis van een bewustwording. Hè, dat het, het is blackface. Het is een karikatuur van zwarte mensen. Of het nou een, een, een lollige figuur is of een enge figuur of het nou leuk wordt gevonden door kinderen of niet... het is een karikatuur van zwarte mensen. Het dehumaniseert zwarte mensen. Op basis van dat bewustzijn moet er een verandering komen. Hoe dat nou precies wordt ingevuld, dat is niet relevant. Maar maakt het daarbij ook niet uit... want er zijn een heleboel verschillende verhalen. Uh, zeg maar, uh, feitelijke verhalen. Ja. Er, niemand is er over eens, ook historisch niet... wat nou precies de oorsprong is van zwarte piet. Hoe kerst wat de oorsprong van? is? Het is ja, een gaan van verschillende historische ja. tradities en ja. mythes... en ook van de kol kolonialisme en slavernij. Ja, het is een amagraam. Maar stel, dat nou niet dat het, belangrijk. stel nou dat het niet af zou... Stammen van het kolonialisme. En, en dat de mensen zich toch door voelen aangesproken. Ja, dan kun je ja. zeggen, mensen voelen zich ja, dus altijd nee, wel nee, nee, we Het gaat om de stereotypering. Precies. Het gaat over hoe die wordt afgebeeld. En dat is beledigend voor voor als je zwart bent. Daar, ga, daar gaat het op. Ongeacht, inderdaad, wat Cindy zegt, wat de geschiedenis is. En de, de eerste associatie hier in Nederland is dat het inderdaad associaties oproept met slavernij. Ja. En dat zie je, nou ja, dat kun je ook nog. Uh, via de geschiedenis aantonen, denk ik. Betekent dat, we, dat jullie beiden zeg maar, nul, nul begrip hebben voor Nederlanders? Nou, maar even jou, de, de witte, blanke Nederlanders... Uh, die zeggen, nou, uh, kom op, zeg, dit is toch gewoon een leuk feest. Doe niet zo moeilijk. Ik, hebben jullie geen geitje ik, begrip ik, voor? Ik heb, natuurlijk heb we heel veel begrip voor. Ik, ik heb het net uitgelegd waar dat vandaan komt. natuurlijk ja. ja. heb ik er begrip voor. Uh, maar nogmaals, daarom zeg ik ook niet van... we moeten per se, mo het zou mooi zijn... maar we moeten niet nou. per se morgen een andere... Maar Jan zegt dat wel. Nou, we moeten we niet over dan, over dan, alles hè? eens te zijn hier, maar... Uh, dan morgen. Doen. Uh, maar nogmaals, het belangrijkste is dat bewustwordingsproces. Dat, en als dat je ondersteuning hoor. En dat, als je... ook... als dat, je... dat ja. zegt Van der Laan eigenlijk ook. Zegt we moeten wel rekening houden met elkaar en daar bewust van zijn. En de verandering misschien langzaam doorvoeren. Uh, ja, nee, maar uh, wat hij nee. dan daarbij zou moeten doen is zeggen van... Uh, dit is blackface. Ja, het klopt niet. Het klopt niet. Maar ja. dat doet hij niet. Weet je wel. En hetzelfde geldt voor die brief van Van der Laan trouwens. En dat, ge ja, dat geldt ook voor Asscher. Die zegt wel van nou, ik ben. Asscher, on hè? Het is een ongehoorde hoeveelheid geven en racisme hoor ik, heeft die discussie. Maar hij zegt er verder niks over. Nee. En het zou heel mooi zijn als hij zei van dit kan niet. Dit, zo moeten wij niet met elkaar hier omgaan. Want het is, nou ja, wat hij maar wil zeggen. En, maar hij trekt geen lijn. Dat, dat is wat ik lastig vind. Nee. En wat geen bescherming biedt aan de mensen die dus net toevallig zwart zijn. Maar goed, de PvdA kiest in ieder geval nog de lijn. We snappen dat mensen zich daardoor gekwetst ja. voelen. Uh, Rutte zegt, uh, ja, hallo, uh, zwarte piet is gewoon zwart. Is, uh -huh. is dat dan helemaal, zeg maar, het toppunt van uh, kortzichtigheid... wat betreft jullie? Wat jullie betreft? Ja. Nou, ik kan niet namens Radar daarover praten. Ik, ik zal als persoon... Maar ik zal nemen. namens als de, universiteit ja, <laughs> nee, de Universiteit praten. Mag je, uh, nee, mag uh, je uh, dat? Ja, uh, ik ben alles. Nee, het, is, het is een ultieme lafheid. Ik bedoel... ik. Ik heb zelf... ik, als persoon vind ik dat ook. Ja, ja, het, ja het, is hij denkt alleen dat maar aan is. de komende gemeenteraadsverkiezingen ja. en uh, zijn eigen positie als uh, uh, premier. Uh, waar, uh, dus rekening houden met uh, wat de meerderheid denkt. Als morgen de meerderheid van de witte Nederlanders tegen zwarte fiets zou zijn, zouden de eerste het zijn die zegt dat het is uh, verschrikkelijk. Ja. Dus het ja? is gewoon een laf een populist. populist. Ja, nou, populist. Het is gewoon een laffe premier. Een waardige staatsman... He, zal zich op zijn minst neutraal opstellen hierbij. Niet zeggen Zwarte Piet is zwart. Even een slecht woord gebruiken. Fuck die zwarte Nederlanders die protesteren. Dat is wat hij zei. Hij gaf een dikke middelvinger aan zwarte Nederlanders... die protesteerden tegen Zwarte Piet. Oké. Okay. Sluit je even aan Marjan? Ja, also, daar sluit ik me zeker wel bij aan. Maar wat ik ook wil zeggen is dat er ook een grote schijnheiligheid in Nederland is... voor mensen die wel alle bewondering hebben voor een Martin Luther King... voor een Mandela, voor een Steve Bicot... voor mensen die allemaal grote offers hebben gebracht om de wereld vrij te brengen... wat betreft discriminatie en racisme en bevrijding van kolonialisme. Maar dat als racisme hier nu aan de orde is, dat iedereen wegduikt... Ook ja. die mensen die, ook een Mark Rutte, die ongetwijfeld heel graag de hand schudt van Mandela. En daar maar ze zien het eer. niet, hè? Ze denken: nee. "Joh, we hebben ook helemaal niks tegen zwarte mensen. We vinden die, ja. die Barack Obama, uh, Nelson Mandela fantastisch. Maar dit is toch gewoon een onschuldig feest. Ze zien niet dat het nee. racisme dat is. Maar dat is ook wel een uitdrukking van een dominante meerderheid, die een minderheid als die uh, klaagt over zaken waar ze last van hebben... dat bagatelliseert en zegt van... nou, dat is slachtofferschap. en Ze verschuilen zich erachter. Ja. En, en daar niet aan... Te dat niet dat. serieus neemt. Ja. Oké, okay. er moeten zich meer bewust van zijn. We gaan even naar een bellen. Edmond uit Vlaardingen. Ja, dat klopt. Goeienacht. Hallo. Je, lu je luistert al een tijdje mee, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, om even Sinterklaas even kort te sluiten... maken jullie je druk, joh. <laughs> die man is een scheenheilige man... <laughs> En die Pieter, dat zijn de hoge pieten. Uh, ho, Begrijp je het? Ho, nee, leg uit. <laughs> die man is een schijnheilige man, die zint. Ja. En die zwarte Pieter zijn de hoge pieten. Ja, nee, dat zijn het ook, maar leg, leg, leg het eens uit wat je ermee bedoelt. Nou. Piet, Pieterbars kan geen snoep kopen, die heeft geen goud. <laughs> ja. En ook geen cadeautjes. Nee. En als je kinderen zou hebben, zou je, je moet die mensen negeren. En dan met kerst krijg je van mij een mooi cadeau. <laughs> maar maar even, om het even goed duidelijk te krijgen: wat is nou precies jouw standpunt in deze discussie? Ben je tegen? Mijn standpunt is bij deze: dan moet je gewoon die mensen niet zien, Sint en Piet. Ja, maar, maar bedoel en dan je dat? Dan moet je da gewoon tegen je kind zeggen: van die jongens moet je negeren, want je cadeautje krijg je met kerst. <laughs> <laughs> Oké, okay. en van wel, welke afkomst, afkomst ben jij? Suriname. Surinaamse afkomst? Ik, ik dacht ja. dat, te horen, maar ik moet altijd voorzichtig zijn hè, met gokken. Want als je dan weer iets anders ik zegt... Ik hou dat... van mensen. Mag je weten, ik hou van mensen. Ja. Ik woon hier tussen autochtonen. Ja. Ik ben invalide. Ja. Maar die dames die rennen hier voor me. Ik hoef maar even zo te doen en mijn ramen worden gezint. Ja. Oké, okay, maar... Ik kom in de supermarkt, dus dan... Vele staan me te verwelkomen. Ik hoef alleen maar in de lucht zo te kijken. Meneer, mag ik u helpen? Mevrouw hartstikke uh, Ja, ik kom uit Suriname, ik heb Hollandse vrienden, ik heb Chinese vrienden, ik heb Indoestaanse vrienden. U voelt zich niet gediscrimineerd? In... Nou, ik heb van alles. Ja, maar snapt u dan bijvoorbeeld wel dat andere Surinaamse mensen er wel echt een probleem mee hebben met het feest van Sinterklaas en Zwarte Piet? Nee, in Suriname is het afgeschaft. Nu hebben we in Suriname, hebben we Gudupa. Ja, Oké. Okay. Wat is dat? dat is een rijke vader. Dus we zijn de klas al lang vergeten, al, al een jaar of tien, vijftien. Ja, maar snapt u dat Surinamers, wat de helft van de Surinamers woont in Nederland... dat zijn er in totaal miljoen en 500.000 wonen die er. snapt u dat veel van die andere Surinamers er uh, wel een probleem mee hebben met, met Zwarte Piet... en het uh, racistisch vinden? Nee, maar ik heb je uitgelegd. Ik heb geen kinderen, maar ik zou mijn kinderen zeggen van... je moet die zwarte jongens negeren. Ja, nee, ik, ik, begrijp, ik begrijp wat u vindt. En dat vind ik een mooi, een mooie, eigenlijk een heel tolerant standpunt... Uh, maar begrijpt u ook dat, dat, dat uh, uh, andere Surinaamse mensen daar heel anders over denken? Een gedeelte in ieder geval. Nee, ik heb er geen moeite mee. Want ik, ik, ik zou zeggen mijn opa van vaders kant. Dat was een bruine man met blauwe ogen. Wauw. Mijn overgrootvader van moeders kant. Dat was een Jood. En die heeft toestemming gevraagd aan zo'n vrouw om een kind te mogen verweggen met een indiaan. Hmm. Snap je die combinaties? Ja, die zijn bijzonder. Even, even ja, bijzonder. Marjan, is, is dit niet ook een houding waar, waar mensen misschien meer naar moeten streven? Niet snel gediscrimineerd voelen, maar juist denken... nou ja, dan sla je dat feest toch over en uh, uh, laat ze lekker? Ja, kijk. Nou, even naar mevrouw Boelsma. Dan blijf je gedogen en ontkennen dat er racisme is... en dat er discriminatie is. En dan help je niet mee, denk ik, aan het oplossen daarvan. Maar het kan een keuze zijn om daarvoor te kiezen. En ik kan me dat ook voorstellen dat je dat kiest. Ja. Maar nee. ik denk zelf niet dat je daarmee de problemen oplost. Nee, maar u, u ziet misschien helemaal geen probleem, meneer Edmond. Ik zie geen probleem. maar Kijk, als ik in de stad loop... dan zie ik mijn blanke Surinamer me al zoeken met de ogen... en daar geven we elkaar even een duim... Ja. Dat is mijn blanke broeder. Ja. ja dat is heel mooi. En daar komt niemand aan. Nee, dat is, ook, dat is ook heel goed. Dat is prachtig. Dat als komt als niemand dat kan. aan hoor. Nee. Nee. nee. Nou, ik vind nee, het een nee. komt, die wordt opgegeten door hem en door mij. <laughs> ja, nou, nee. dan bent u een heel mooi voorbeeld. Ja. ja. Ik heb ook een eentje wonen in. Uh, hier in de buurt. Een, uh, maar wij noemen hem boer. Okay. Als je hem ziet, blank. <laughs> en vroeger gingen we naar de discotheek ja. en dan zeiden ze tegen hem van, jij mag binnen die andere niet. Oh. En dan zei hij van, waarom niet? Hij zegt, dan kwam ik ook niet binnen. Oké, okay, ja. dat is een mooie tolerant standpunt. Ik, uh, ik ga je bedanken meneer Ebbond. een mooie ruimhartige visie. Nog even een slotwoord van Marjan. Nou, er is ook een paneldeurbeleid in Rotterdam. Ja? En dat gaat dus tegen discriminatie van het toelatingsbeleid bij de Horeca. Ja. Dus ik wil daar ook even op wijzen dat mensen daar ook klachten over kunnen indienen en dat we daar ook iets aan kunnen doen. Oh ja, dat is goed om te weten. Dat ik dat weet, weet in Rotterdam dat dat nog wel gebeurt. Uh, ja, af en toe. ja, en dat er is een convenant met Horecaondernemers getekend. De politie zit in het overleg en de gemeente Rotterdam en Radar. En regelmatig worden er ook uh, bezoeken gebracht aan de uh, op een paar uh, uitgaansgelegenheden... met name in het centrum van de stad... om te kijken van of dat toelatingsbeleid uh, goed is. Dan wordt het getest, ja. En dan okay. wordt het getest ah. en dat gaat niet altijd goed. En er zijn nog, uh, daar is ook nog steeds weer werk aan de winkel. Er is dus nog genoeg aan te pakken. Ja. Nou meneer, want die heeft er geen last van. Die, die ziet alles heel mooi positief. Wat op zich ook wel weer inspirerend is. Flip Norman, we gaan weer even naar jou luisteren. Of tenminste voor de laatste keer vannacht. Ja, is zo zover, hè? Een, een mooi harmonieus, beetje zoetjes slotlied, heb je ja, ons geloofd. Ja, een liedje over thee in de nacht. Over Gaat wat? thee in, in de nacht. Ja, okay. ik dacht dat het is wel mooi om dat dan s'nachts ook een keer eens, uh, Tegen te doen, horen te na, brengen. Ja, nou dat vrittig gedoe. Gesur, yes, sur en zo, ja. Nee, jasmijntee, ik ben benieuwd. Laat maar horen. Ja. Dans me, als de mus in jouw hand met zijn fluit de zon bezweert. En dans me, als jouw schaduw met de wolvenmaag de maan terugkeert. Oh, ai, ai, ai, ai, in stille klanken. Dans me, liefje, dans. Dans me naar jouw lippen zacht. In het dauwgras of de geur van jasmijntee in de nacht. En vrij me bij de vijver als de meidoorns in jouw ogen zwemmen. Vrij me als het vriest in haar. En wij elkaar in vuur omklemmen, ja oi, oi, stille getijden. Vrij mijn liefje, oi, ja jouw lente als je lacht. En de herfst als wij vrijen jas mijn in de nacht.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 in de nacht Want telkens Als ik liefde zie Als vruchteloze appelboom Bestijg jij juist Die nachtmerrie En tempt haar Tot de wildste droom Oh, ai, ai, ai, Jouw stille liedjes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 Jasmijn yes, thee in de nacht. Jasmijn thee in de the nacht. Mooi, ik word er helemaal rustig van. Mag ook wel naar allemaal <laughs> zwarte pieten. Jas mijnte in een nacht van, uh, van Flip Norman. Wat is de eerste kans voor mensen om jou ergens live te bewonderen? Um, even kijken. Donderdag speel ik twee keer in Tilburg. Eén keer in, in store In The Sound heet dat denk ik. Die muziekwinkel. Okay. En daarna avonds in The Paradox. Um, dan de zaterdag daarop in Hemingway in Rotterdam. Oh, genoeg en, kansen. Maar dan... Dames en heren, er komt mijn echte release weekend eraan met heel veel, dan komt mijn cd uit. Ja. Die kunt u alvast bestellen bij uh, info.flipnorman.nl bijvoorbeeld. Heel goed. Dat, dat geldt ook voor de mensen aan tafel. En, uh, <laughs> en, uh, ook dacht je neemt er een eentje mee uh, voor de geest. Oh nee, die heb ik ook eigenlijk bij me. Je kan hem nu al halen. Ja hoor, je kan hem nu al kopen. Ja. ja. ja. Um, en hè, daar kunnen mensen Flip ook nog 28 november in Amsterdam... 29 november Rotterdam... 30 november in Middelburg... Nou, u moet en bijna 1 u... december Breda. Je ja. moet bijna je best doen om hem te ontlopen. Flip Norman, bedankt <laughs> voor jouw bijdrage vannacht. Dank je wel voor het vraag. En uh, veel succes uh, met de voortzetting van, uh, van jouw carrière. We gaan ook langzaam uh, afsluiten met, uh, met Marjan Boelsma... Uh, Preventie bij antidiscriminatiebureau Radar... en met uh, Zini Usdiel, maatschappijhistoricus aan Erasmus Universiteit... Uh, laten we misschien afsluiten met, met een blik op de toekomst. Uh, we hadden het net al over uh, de generaties, dat, dat het nu soms nog in de tweede, derde generatie zit, van, nou ja, dat was Nederlands eigenlijk gewend raken, dat er ook mensen uit andere landen hier wonen. Uh, ik heb soms zelf als ik persoonlijk denk, nou ja, ook al zijn mensen dan misschien kortzichtig en zich niet bewust, ik snap dat iemand die, die nooit uh, in een dorp heeft gewoond, nooit zwarte mensen woont, dat hij daar even van schrikt en daar niet heel handig op reageert. Maar dat is over een generatie of twee. Is dat verdwenen? Verdwijnt daarmee ook misschien in Nederland racisme? Zie je? Nou, het, het punt is. Uh, wat, het proces dat jij net beschrijft. gebeurt niet vanzelf. Hè? Uh, nogmaals, kijk maar naar de VS. Het heeft een burgerrechtenbeweging uh, gekost. van meer dan 80 jaar trouwens. We kennen alleen de jaren 60 toen het allemaal culmineerde. Maar die verandering die jij net schetst. kan alleen plaatsvinden als het van onderaf wordt opgeëist. Uh, dat is een lang proces. Uh, maar. Ik geloof erin. Ik, uh, we zien nu in Nederland uh, langzaam maar zeker ook dat proces van bewustwording ontstaan. Dat gaat altijd met botsing en strijd. Maar wat bedoel je met van onderaf opeisen? Nou, dat uh, dus de, de gekleurde mensen in dit geval, dat ze uh, in een soort van regenboogcoalitie, met name de jongere generaties, uh, in het publieke debat, uh, of het nou uh, in protest, uh, met de opiniestukken hun mening kenbaar maken, en niet opgeven. Uh, maar Jan gaf net al een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een handjevol zwarte studenten gehad... in de afgelopen vier jaar. Geschiedenis is een vrij witte studie. En laatst kwam er eentje over de vloer. En die vertelde hoe ze in de afgelopen drie jaar... in heel veel colleges zichzelf heel erg gekwest... en een hoek weggezet voelde worden. Omdat mm -hmm. docenten het woord negen gebruikten. Ja. Zonder enige kwade bedoelingen. Maar ja. toen vroeg ik haar, waarom zei er niks van? Haar antwoord was, ja, het heeft toch geen zin. En toen zei ik, nee, het heeft wel zin. Altijd, altijd scherp zijn. Altijd er tegenin gaan, want ook al word je misschien weggezet... de volgende keer denkt die persoon wel twee keer na. Bewustwording. Ja. Daar gaat het om. En blijf daar tegen nou ja, strijden? Geef niet op om daar ook je hart voor te maken... en dat gewoon te benoemen. Ja, en we hebben uiteindelijk een grote regenboogcoalitie nodig... van wit en zwart door elkaar... die dat allemaal wil veranderen. Jongere mensen. Ja. Oké. Okay. Marjan Boelsma? Ja, ik denk dat er nog ook iets aan vooraf gaat. Dat het belangrijk is dat uh, Nederland ook een keer excuses aanbiedt... over wat er gebeurd is in het koloniale verleden. Met is dat, dat niet al gebeurd onlangs? Nee, dat is nog steeds niet gebeurd. En ik denk dat dat ook een belangrijke stap is om, uh, om weer verder te komen... in het, het samenleven hier in Nederland. En weer een, ook een, een uh, gezamenlijke toekomst te hebben na een gedeeld verleden. En ik denk dat het belangrijk is, vooral ook voor onszelf... diegenen die onze voorouders aan de verkeerde kant hebben gestaan... om uh, door de menselijkheid van de ander te erkennen... los je voor ook een ere schuld in en maak je jezelf ook weer mens... En dat is eigenlijk wat tot nu toe niet gebeurd is. Het zijn eigenlijk een beetje eerloze autoriteiten... met woorden die niet echt tot de kern doorgaan. En dit is, uh, dit is van de zomer gezegd door Abraham de Zwaan. Dus ik heb dit niet zelf verzonnen. Mm -hmm. En ik vond het eigenlijk een hele mooie dat okay. dat wel uh, moet gebeuren. Je pleit eigenlijk voor een excuus namens de Nederlandse overheid... voor het uh, koloniale verleden. Oké. Okay. Nou bedankt... Duid, uh, ja. Als dat zou komen. We gaan het afwachten. Het zou uh, misschien wel heel mooi zijn. Bedankt Marjan Boelsma. Uh, en, uh, en Zini die voor jullie bijdragen de afgelopen twee uur. Graag slaap, gedaan. Slaat lekker voor zometeen denk ik. Is nog een rit naar Rotterdam. Is nog een rit naar Rotterdam. Rotterdam. Ja, ik ben geswitcht voor Utrecht. Maar ik kom er nog altijd graag. <laughs> okay. Dus ik hoef wat minder lang te rijden. Straks, dus Wij gaan okay. zometeen nog een uur door. in dit is de nacht. Uh, met onder andere meer over de Filipijnen en Vietnam. En nog van allerlei anders. Dus ik uh, zie u graag of hoor u graag zometeen na vijf uur weer. Eerst even het nieuws.